Twee uur. Dit is Jeroen Chabkema met het nos Journaal. In de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba wordt nog steeds zwaar gevochten. Een paar dagen geleden is het geweld tussen rebellen en het regeringsleger weer opgeleid. Meer dan 100 mensen zijn om het leven gekomen. Een regeringsbron heeft het over bijna 300 doden. De rebellen zeggen dat regeringstroepen vanochtend een van hun basis hebben aangevallen. Er zou ook worden gevochten vlakbij een vluchtelingenkamp van de VN. De luchtvaartmaatschappij van Kenia heeft alle vluchten naar Juba geschrapt omdat het daar nu te gevaarlijk is. De familie van de in Syrië omgekomen Amerikaanse journalist Mary Colvin klaagt de regering van president Assad aan. Colvin kwam in 2012 samen met een Franse fotograaf om het leven bij een bombardement op de stad Homs. De familie van Colvin houdt Assad verantwoordelijk. Ze zeggen dat onder zijn regime jacht wordt gemaakt op journalisten en activisten. In Cambodja is een bekend politieke activist op klaarlichte dag vermoord. Kem Ley werd in een winkel met drie kogels doodgeschoten. De politie heeft de man opgepakt die bekentenis heeft afgelegd. Ley uitte geregeld verder kritiek op de regering van premier Hun Sen, maar ook op de oppositie. Alle 10.000 huishoudens die vanochtend in Harderwijk en hier... en zonder drinkwater kwamen te zitten, hebben weer water. Vanochtend ontstond er een breuk in een transportleiding vlak naast de A28. De leiding is afgesloten en de waterbreuk is hersteld. Het lek is nog niet gedicht, maar geïsoleerd met enkele afsluitkleppen. Sharon van Rauwendaal heeft bij de EK open water zwemmen in Hoorn... door een vergissing naast het goud gegeven op de 10 kilometer. Van Rauwendaal lag lange tijd op de kop... maar zom vlak voor de finish per ongeluk de verkeerde kant op. Daarom moest ze een stuk terugzwemmen om alsnog bij de finish te komen. Ze werd vierde. Van Rauwendaal was al geplaatst voor de Olympische Spelen. Het weer, flinke zonnige perioden en het wordt 24 tot 28 graden. Aan het einde van de middag en in de avond kans op een stevige onweersbui in het noordoosten. Later ook een aantal buien vanuit het westen. Morgen wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad vooral vielen bij Amsterdam. Op de A1 Amsterdam Amersfoort staat tussen Watergraasmeer en Muiden. Vijf kilometer door een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is een kwartier. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10 bij Westpoort. Vier kilometer. Het staat daar compleet stil. Dat heeft te maken met een, met een ongeluk op de A10 West richting Zaanstad bij de Koentunnel. Twee rijstroken zijn er dicht. Verkeer vanuit Hoofddorp naar Amsterdam Man kan het beste over de A4 rijden.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. Is zin in ZFM -M -M. Met nu Zandvoort op zondag Voici de kleur voor le. K.O.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 De ton bonheur, il n'attend plus que toi. Tu sais toujours où m'attraper, moi je ne t'ignore pas, moi je t'aime. Et ne dis pas l'anniversaire de Nicolas. Voici les clés pour le chaos. Aan je gezondheid, aan je liefdes, ta santé à tes amours à ta folie na na na na na na na et le na na froid Car je t'aime Et n'oublie pas l'anniversaire de na Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des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 Goed, Franse sergeant, tot aan vijf uur vandaag. Michel Fuquén is hier met V.Com Lazdo. ZANG Je hoort ze hier, Andor Sanbergen op ZFM 107. I'm Uh, dit was de inzending van uh, Oostenrijk dit jaar voor het Eurovisie Songfestival deed enig geen ene moer, maar het is wel een leuk uh, frans-talig nummer. Zoe heet ze Long DC en uh, voor Michel de Gheyn verkom We kijken even naar toe, uh, want uh, er is een kopgroep van 21 man uh, gevormd Tom Dumoulin van Giant. Stef Clement, Jérôme Coppel... Mathias Frank van AM... Winner Anacona... Jesus Herrada van Movistar... Maval Raika... De leider Maika van de bolletjesruik... En de trui ook... Peter Jacquin voor Tinkoff... Tipo Pino voor Frans de Jeu... Diego Rosa... Luis Leon Sanchez van Astana... Alexis Willemot van H.J. de Jeu... Uh, George Bennett... Want het is een New volgens mij...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 Het was toch een grote hit joh, in de jaren 80. Steven van Monaco die plots een plaatje opnam in het uh, Frans Oranga. En daarna ook nog in het, uh, in het uh, Engels vertaald heet het uh, Irresistible. Dat was er zeker toen, ja. En dan voor Julian Claire met ma préférence.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 Ninbayageva zouden zijn afgewezen.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 Excuses, CD tijdens het EK in Amsterdam... onder de vlag van de Europese Federatie mee aan de 800 meter. Maar het liep de race niet uit. De Nederlandse volleyballsters hebben over andere sport... Hebben in de finale ronde van de World Grand Prix verrassend brons gepakt. Oranje won in een zinnige troostfinale met 3-2. 18-25, 23-25, 30-28, 25-18 en 15-9.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 Oranje heerste in de vijfde set en Pieterse verzilvende het tweede matchpoint. We gaan weer verder met muziek en dat doen we met Franstalige muziek van Zaline Dion. tu même encore. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici.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 autre dans ce désert j'ai cherché ton nom dans les froids. Gash, ik wil je veux que tu Al wat ze hit de hitzeg. Celine Dion in de jaren 90. Pour que tu Mem encore gebracht de tijd op twee minuten over half drie. ZFM. Westkust weerbericht. Vandaag schijnt de zon, maar er is ook vrij veel hoge bewolking. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het zuidwesten en de temperatuur stijgt naar waarde tussen de 24 en 26 graden.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 Winkracht 5 tot 7 en de temperatuur is weer lager. Stijgt naar 20 à 22 graden. Na morgen is het uh, dinsdag tot met vrijdag wisselvallig zomerweer met uh, naast uh, geregeld zon. Ook elke dag kans op enkele buien. En bij die buien is ook kans op onweer. Nou, dan word je niet zo erg vrolijk van, van dit uh, zomerweer. Gilbert Bécamp is hier met Nathalie. La place rouge était vide. Devant moi marché, Nathalie.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 Il voulait tout savoir, Nathalie traduisait, Moscou, les plaines d'Ukraine, et les champs élysées, on a tout mélangé et dans a chanté. Et puis, ils ont débouché en oh, riant à l'avance, du champagne de France et dans la dansée. Et...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 Une enfant, une enfant de 16 ans Une enfant du printemps Couchée sur le chemin Elle vivait dans un de ces quartiers Où tout le monde est riche à crever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 Een enfant, een enfant de 16 ans, Een enfant du printemps couché sur le chemin... Morte. Ja, later ook een dus kies gedaan door Boudewijn de Grote... of was dat het origineel... Een enfant van Charles voren en voor Gilbert Bicom en Nathalie...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 En als we gaan kijken naar de Kramping van Zilverstand... ja, de baan is aan het opdrogen en Verstappen heeft Rosberg verschald... en rijdt op, nou, zot zijn, 7 seconden achter op Hamilton op plek 2. Ja, je hoort het goed, op plek 2 rijdt de avant de saison, zeg maar zeggen. Vorig jaar was dit een hele grote hit voor Christine en de Queens. En het is zo frans als zijn kan, hier is Christine. Moitié, on compte.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 er ja, dan zijn ze over twee weken. De Jean de Lysée uh, Jodance hoorde je voorbij komen op uh, de Zandvoort op zondag editie van uh, 10 juli 2016. En daarvoor Christine en de Queens met Christine. En um, dan moet ik deze druk uit. Voor Zandvoort en de regio. En wat uh, Zandvoort nieuws. De winnaar van het beste strandpaviljon van Noord-Holland 2016 is Beach Club 10 in Zandvoort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 ja, op dit ogenblik dus uh, de Grand Prix van uh, Silverstone. Maar volgend weekend is het weer raken in Zandvoort. Want uh, van 15 tot en met 17 juli is de Duitse tourwagenserie DTM... voor de 16 op 1 volgend jaar te gast op het circuitpark Zandvoort.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 Iris France Egal, Ella Ella C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix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 J'ai envie de me casser la voix, Casser la voie Casser la voie Casser la niet Casser la gebeurt. Je weet niet croire Tout ce qui est marqué sur er murs Je weet niet voir La vie des autres je me Deze er nu zin.